Michel Koenen met het NOS-journaal. In Zuid-Korea is een vierde patiënt overleden aan de besmettelijke ziekte MERS. Het aantal besmettingen is opgelopen tot 41. Voor de zekerheid zitten zo'n 1600 Zuid-Koreanen in quarantaine thuis of in het ziekenhuis. En wereldwijd zijn nu tenminste 443 mensen aan MERS overleden. Zo'n 38 van de MERS-patiënten overleefde ziekte niet. Het dodental van de explosie bij een tankstation in de Ghanese hoofdstad Accra... is opgelopen tot 96. De slachtoffers stonden te schuilen voor een stortbui... toen weggespoelde benzine vlam vatten. In Accra kwamen verder zeker 50 mensen om het leven door overstromingen. Het gebied heeft al een paar dagen last van zware regenval en overstromingen. Griekenland wil de 300 miljoen die het vandaag aan het IMF moet overmaken... later storten. Dat kan volgens de regels, maar het is wel ongebruikelijk. Deskundigen wijzen erop dat het verzoek van Griekenland duidelijk maakt dat de nood in Athene erg hoog is. In de Canadese provincie Alberta hebben onderzoekers van het museum een tot nu toe onbekende dinosaurussoorten opgegraven. Het beest had zowel op zijn kop als in zijn nek horens. Het dier was volgens de onderzoekers ongeveer vijf meter lang en anderhalve meter hoog. Het Amerikaanse Rode Kruis ontkent dat er slechts zes huizen zijn gebouwd op Haiti... terwijl ze een budget hadden van bijna een half miljard dollar. Online platform ProPublica bracht dat nieuws eer gisteren naar buiten. Het Rode Kruis zou onder meer problemen hebben gehad met het inhuren van lokale experts...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 Het weer. Het is een heldere nacht. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Overdag veel zon en warm. 27 tot lokaal 33 graden. In de avond vanuit het zuidwesten zware buien met onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Show. Landwoord heeft, heeft het. het al 25 jaar en jij, en beleeft, jij het. beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. Zfm. Met, met, met nu. nu de nacht.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 Like What? NCC met Dreadlock Holiday idee. Het is toch een tekstwerk die helemaal achter kan. staat. Don't like Jamaica. Ja, maar dat zeg je dan zomaar niet. Dat zeg je dan niet tegen mij. Dat ga je dat niet doen. <laughs> Oké. Okay. Je luistert naar de Nacht van de Disco. ZFM. Zandvoort. Het lokaal station van Zandvoort. En uh, omgeving en verre omgeving. Want we worden beluisterd uh, via internet. En uh, dat gaat door tot... Uh, ja, van, van Irwin, Texas uh, gaat het door naar, uh, naar Hamilton in Canada. Eh... Uh, Hemelt in Ottawa, is Canada. Ja, is Canada. Ja. Oké. Okay. Even een paar nummertjes achter elkaar. This DJ needs coffee. No business like coffee business. Je luistert naar CFM. De lokale omroep van Zandvoort. Met de nacht van de disco. net is ook disco natuurlijk, we halen alles uit die tijd. net is Key ID, don't stop. music En de tijd gaat gewoon door. Time is ticking. Het is tien voor vijf. En je luister naar JFM. nacht van de disco. Heel langzaamaan begint het licht te worden. En, uh, dan zeggen ze altijd, er komt de man met, uh, met de hamer langs. Maar uh, bij mij is het de man met de bitterballen, Denk ik. Naar is Freddy James. Kerab en Boogie. James in een, in een remix. Dat heb je natuurlijk. Hè. Met disco heb je natuurlijk ook heel veel verschillende soorten uh, nummers die opnieuw zijn uitgebracht. Digitaal gemasterd, geremixed, enzovoort, enzovoort. En uh, voor de ene is het uh, best wel uh, dat je zegt, van, nou, het is de moeite waard. Bij een ander nummer zeg ik, joh, uh, laat het. Want het origineel is nog natuurlijk altijd uh, het mooiste. En dat geldt natuurlijk over dit nummer, hè. Andrea True Connection. What's Your Name? Je your name, je your number? Ja, dat wil ik ook wel eens weten natuurlijk. Er zijn van die dagen dat ik dat ook vergeet. Maar ja goed, dan, uh, dan maak je te veel nachten denk ik. <laughs> de muziek gaat gewoon door uh, bij CFM. station van Zandvoort. Live from the beach of Zandvoort, de Netherlands. Mijn naam is Willem Bruist, maar goed. Who cares... Het gaat om de muziek. Uiteindelijk, dat vind ik wel. Waar het er ook om gaat, is de uh, nightlife. Van Blair natuurlijk! Ja, de verzoekjes gaan ook door natuurlijk. En je kunt ze gewoon blijven sturen. Of ze allemaal kan behandelen, dat, dat weet je maar nooit natuurlijk. Mooi helemaal niks zeggen, dan draai ik toch gewoon de muziek. Dat heeft meer te maken met de tijd, zeg maar. Een nummer wat gevraagd wordt, dat. Uh... Nou, behoeft eigenlijk helemaal geen introductie. Ze zeggen. Uh... Je luistert maar gewoon. He's crazy like a fool Ja, ja, ja, ja, ja, Bobby Farrell, met Bonnie M. Volgende nummers van de Shaka Khan. I'm Every Woman. Tjakakaan, I'm every woman, ja natuurlijk ben je dat, daar twijfel ik helemaal niet over. Nou goed, we hebben weer een verzoekje en er wordt nu naast gezocht naar een meer uitvoerende artiest, goed, dat had ik al gedaan natuurlijk. Het is, ja disco is eigenlijk niet echt disco maar goed. Ik vind het helemaal niet erg, ik bedoel jullie luisteren daarna en zolang jullie het leuk vinden vind ik het ook leuk. En deze gaat de kant op van, uh, van Irving, Texas, om precies te zijn. En uh, nou, we, gaan het, uh, we gaan het beleven wat het, uh, wat het is. En zo niet is het bijvoorbeeld geen disco, uh, uh, Susie, dan, uh, ja, dan toch bittere ballen uh, Hoe zie je zeg ik. Doobie Brothers met uh, What A Full Belief. Ja, ja dit disco is geen disco. What the hell, dat maakt mij helemaal niet zo veel uit eigenlijk. Wat wel disco is, daar ben ik, uh, daar ben ik wel zeker van. Dat is uh, het volgende nummer. All Together Now. Yeah, one for you, one for me, and one for everybody, and... Uh It's chic. Make contact. Riding in a spaceship, 1984, picking up a signal... vreemd nummer van Chic. Uh, ik heb geen idee uh, wat er mee is. Iemand uh, die is er waarschijnlijk een speler geweest denk ik. Of zeg nou zelf, dit klinkt dan niet chic. Nee. Nou, ik blijf het, ik blijf het vreemd vinden natuurlijk. Ik ga er gewoon weer terug naar de winkel. Ik heb de kassenbond slot nog hè? Goed, ik heb niks. het stand voor het wakker te worden. Het wordt al licht buiten. En uh, de temperatuur die stijgt ook al. Ik twijfel nu. Uh, we zitten nu tussen de 9 graden en de 21 graden. Maar goed, de thermometer is ook niet alles natuurlijk. Maar dat geeft niks. De muziek is goed. De koffie is lekker. De bitterballen zijn op. Ah, de Michael Zeker Band, Let's All Chance. Dat, dat zijn toch wel de nummers. En dat je zegt van nou, daar. Uh, ja, dat is toch, Ja. Oh, we nou, we proberen hem nog een keertje deze loopt tot het uh, journaal van vijf uur. Vijf uur alweer. Oh, en dan pakken we hem na vijf uur gezellig nog een keertje op. Je luistert naar ZFM. De Nacht van de Disco. Have Yeah, dance. Eventjes nationaal we zijn zo meteen weer bij jullie terug. Goed zometeen.